Nederland wordt onveiliger als de PvdA aan de macht komt... zegt VVD-leider Rutte in een interview met de website nu.nl. Volgens hem komt dat doordat de PvdA... een half miljard wil bezuinigen op veiligheid. In het interview benadrukt Rutte... dat zijn partij juist 250 miljoen wil investeren in veiligheid. De zoektocht naar sporen van de verdwenen studenten Tanja Groen... is vanochtend afgebroken. Duikers waren de Maas ingegaan, maar na enkele uren zijn ze gestopt. Een van beide duikers was ziek... Van de andere was de zuurstof op. Er is wel wat slip omhoog gehaald voor onderzoek. Binnenkort willen de duikers weer verder zoeken op de plek. Eerder werden al een fiets en een buis uit het water gehaald. De fiets is mogelijk van de verdwenen studenten. De destijds 18-jarige Tanja Groen verdween in 1993... toen ze s'nachts van een feestje kwam en op weg was naar haar kamer in Grondsveld. Het weer. Vandaag is het droog, zonnig en warm. Het wordt 24 graden aan zee en plaatselijk 29 graden in het binnenland... Morgen blijft het warm, maar kan er af en toe een bui vallen. De dagen daarna wordt het wisselvallig en beduidend frisser. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Bij Utrecht loopt het vast op de A12 richting Arnhem. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunette... staat er twee kilometer file door werkzaamheden. Die file staat op de hoofdrijbaan. De parallelbaan is filevrij. En er is vertraging op het spoor. Van en naar Hilversum rijden er helemaal geen treinen... door een wisselstoring. De vertraging is meer dan een uur.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 Langs de lijn met Tom van de Hek. Vijf minuten over twee op zondag 9 september. We voetballen niet in de competitie, want het Nederlands Elftal u weet het vrijdag gespeeld en het gaat komende week weer verder. WK-kwalificaties. Wel een heleboel andere sport. Bijvoorbeeld de Grand Prix Formule 1 uh, in Italië. Zonder Italianen, maar met Ronald van Dam. Zeker, en ook met een uh, Engelsman luisterend naar de naam Lewis Hamilton aan de leiding. Iedereen uh, goed door de eerste ronde heen, dat was een week geleden dat ik in België wel anders. Hamilton leidt de race voor, jawel, Philippe Massa, daar is hij ineens de Ferrari-coureur op de tweede plaats. Jensen Button, een plekje verloren, ligt derde. En Goedolf Michael Schumacher, op de vierde plaats voor de wereldkampioen. Sebastian Vettel en Kimi Rijko de zesde. En de man in het eerste schaat in het kampioenschap, Alonso. Slechte kwalificatie, twee plaatsjes opgeschoten, ligt nu achtste. En uh, er is een heleboel andere sporten, want ik zei het al, er is geen voetbal, maar we volgen het volleybal. De wk kwalificatie Nederland volleybal tegen Israël, de Grand Prix Motorcross, Herlings gaat die wereldkampioen worden vandaag. De GLM open, het golven hier om de hoek, de laatste dag, wat altijd heel spannend is richting de finish, de Gala-etappe richting Madrid van de Vuelta. En om vijf uur is er ook alweer tennis, want de gisteren onderbroken partij tussen Djokovic en Verre, halve finale mannen, gaat dan door in de USA. En wij volgen dat allemaal voor u de hele middag hier bij Radio 1 langs de lijn. 1989 alweer uh, Lambada Kaoma. We gaan uh, uh, honkballen. En die Houtkamp, Nederland, Tsjechië. We hebben twee monsteroverwinningen binnen. En dan denk je, nou, tegen die Tsjechen zal het ook wel zo gaan. Hè? Ja, dacht ik ook. Want uh, 17-0 tegen België, 15-0 tegen Frankrijk. En als je daarna gaat dat de Tsjechen van Frankrijk verloren. dan denk je, nou, vier innings, 4,5 innings, dan is het wel uh, weer gebeurd. Maar we zitten in de eerste helft van de vijfde inning. Het staat 0-0. En dat is uh, toch wel verrassend. Uh, niet dat de Tsjechen aanvallend zo goed zijn, want ze hebben pas één honkslag kunnen slaan en uh, drie mensen op de honken gehad. Maar verdedigend uh, doen ze het uitstekend uh, onder leiding van Michal Sobotka, een werper die uh, niet uh, zo verschrikkelijk hard gooit, maar uh, het wel uh, goed doet. En dus uh, kan Nederland met die sterke slagmensen weinig vat krijgen op de beworpen van die Sobotka. Heeft uh, zes honkslagen geslagen in vier innings, dat is niet veel. Zeker als je bedenkt dat Nederland met twee honkslagen begon van Duursma en Stacia. Maar wordt veel. De bal wordt uh, langzaam gegooid door de werper. En de bal, bijna alle ballen worden de lucht ingeslagen En makkelijk gevangen door de goede buitenvelders van uh, uh, de Tsjechen. Nou, we zitten dus in de eerste helft van de vijfde inning. De Nederlandse werper Baran, speler bij de Kansas City Royals-organisatie... heeft uh, weinig problemen met de aanvallers van, uh, van de Tsjechen. Eén honkslag hebben ze. En dat is wel aardig. aardige Peter Tsjech. De Note Belo, ook nog catcher van de Tsjechen. Heeft de enige hongslag geslagen. Wat in de neem. Die, hij... die kiept toch bij. Uh, ja, Shell? maar ja. een is is er... die... vrij weekend. <laughs> ja. <laughs> dus dan kun je mooi naar het ja. EK hongbal. Dus, uh... En, en, en, uh, en uh, hoe noem je dat? Een helm heeft hij toch altijd al op. Dus daarom hoef je niet hoeven huren. Daarom, dus hij, uh, <laughs> daarom is hij ook achtervanger geworden. <laughs> uh, twee man uit in de eerste helft van de vijfde inning. En uh, die uh, Nederlandse werper Soerbaran heeft uh, tegenover zich de rong. De aangewezen slagman, nee het is een uh, nieuwe slagman, uh, maar die heeft dus geen probleem. Het staat 0-0. Ik denk dat het Nederlands team gewacht heeft tot langs de lijn begint om echt hard toe te gaan slaan. 0-0 in de eerste helft van de dingen. We gaan het hebben over golf. Eerst even golfberichtje. Tiger Woods heeft zijn goede uitgangspositie bij Championship in Carmel verspeeld. De Amerikaanse golfer had voor de derde ronde 71 slagen nodig. 203 in het totaal nu. Zakte daarmee naar de achtste plaats. Het verschil met de koplopers Vijay Singh en uh, Phil Mikkelsen is nu drie slagen. Mikkelsen had de derde dag een score van 64 slagen. En kwam samen met Singh, die 69 slagen had, aan de leiding. Met een totaal van 200 slagen. Dus gaan we naar Hilversum, want daar zitten we op de slotdag van de. KLM open Ragnar Niemeyer, en dat belooft altijd heel veel spanning... van al die mensen die nog ergens hopen en denken dat we nooit te kunnen gaan winnen. Ja, zeker. We hebben wel rondes in het verleden gezien. Bijvoorbeeld met Martin Keimer twee jaar geleden. Die was werkelijk onaantastbaar, ging als een machine over de baan. En toen was er niet zoveel spanning. Die is er nu absoluut wel... Ik keek zojuist naar de gebalde vuist en de grote grijns op het gezicht van Pablo Larrazabal, de man uit Barcelona, de Spanjaard. Want hij staat inmiddels in zijn eentje na negen holes op een score van 13 slagen onder par. En hij heeft aangekondigd van, te, van tevoren voor deze ronde, ik ga aanvallend spelen, ik ga er alles aan doen om te winnen. Hij staat bij zijn collega's niet altijd even goed bekend. Hij is nogal een mannetje met zijn maniertjes. Maar het is duidelijk dat hij kan spelen. want vorig jaar het BMW International in München. Won al het Open de Frans. In 2008. is op zoek naar een nieuwe overwinning. Hij is eentje bovenaan. Een slagvoorsprong op Peter Hansson. Dat is een van de drie Ryder Cup deelnemers. die hier op de Hilversumse actief zijn. Eén slagvoorsprong dus. Dan hebben we ook nog Gonzalo Fernandez Castaño. De Spanjaard die zichzelf daar straks wat in de problemen bracht. Met een bal in de heide. Onder meer twee slagen verschil tot aan de leider dus in de wedstrijd. De landgenoten Pablo Larazabal. en Fernandez Castaño dicht bij. Ja, succes hier in Hilversum. Hilvers, maar de eerste La Raza, bal, lijkt de beste papieren te hebben. We kijken naar de Nederlanders. Die zijn zo'n beetje allemaal binnen. Richard Kind, Maarten Weber en Daan Huizing. Robert-Jan Denkse komt er zometeen aan. Met nu een half uurtje verwacht ik ongeveer. Richard Kind prachtig op de laatste hal. Via de rand van de cup ging de bal eruit voor een albatros. Dat betekent dat hij een 2 kon maken op die par 5, 18e hal. Dat gebeurde eerder door Richard Finch. Maar ook de Nederlander Richard Kind heel dicht in de buurt. Maakte wel een e-goal. Maakte een 3 in plaats van een 5. Dat leverde hem het sommetje op van tot nu toe in de stand. Zo'n 20.000 euro. Hij heeft een moeilijke periode gehad de afgelopen jaren. Deze Richard Kind is ook les gaan geven. Heeft zelfs nog even achter de bar ergens gestaan in een café. Om toch de centjes maar te verdienen. En hij staat op vijf slagen onder par. Is inmiddels binnen met een prachtige slot voor de tribunes daar op die 18e hal. En hij heeft zichzelf weer helemaal op de kaart gezet. Daan uh, Huizing heeft dat ook gedaan. Hij eindigt op level par. Zou normaal gesproken een check kunnen krijgen van zo'n 95, 100 euro. Waren het niet. Dat het een amateur is. En dan krijg je alleen de Robbie van Erve Dorensbeker Als een soort van aanmoedigingsprijs. Straks aan het einde van de middag bij uh, de prijsuitreiking. Voor de rest nog uh, ja, toch jammer dat uh, Joost Luiter er niet bij is. Hij is onze beste speler. Ook na dit uh, toernooi. Ging er al uit voor de schifting op vrijdagmiddag. Maar uh, ja, hij heeft het niet gered. Hij heeft niet goed genoeg gespeeld om zich te mengen in het, in het weekend. Aan de leiding nog altijd die uh, La Raza bal, die uh, man uit Barcelona, die Spanjaard. En die zou het wel eens kunnen gaan doen, hoewel je blijft met uh, tien hols gespeeld. Toch ook een klein beetje nog hopen op Nicolas Colsaerts, de Belg. Maakte op een gegeven moment Birdie, ook weer bogey. Staat acht onder, vijf slagen achter. Ja, hij komt uit Brussel. Er zijn best wel wat Belgen hier, ook uh, wat collega's. En ja, dat spreekt dan toch aan. heeft een wildcard gekregen voor de Ryder Cup. Maar ik denk dat hij net tekort gaat komen. Maar hij zal wel een top 10 klassering gaan Later aantekenen. Played the base. Sherry en de Voice of Hollandstal staat er nog bij. We gaan naar Ronald van Dam. Ronald kijkt er met bewondering naar die auto's en die mannen. Maar eentje, we had de APK ik niet laten doen deze week, zag ik, hè? Ja, dat was uh, Jean-Eric Bernier van uh, Toro Rosso. Het schaduwteam van Red Bull die hebben op de achterkant van de pakken staan uh, Gives You Wings, uh, als referentie aan een sponsor Red Bull. Nou, inderdaad, hij vloog. Aan het eind van het rechte stuk uh, rijden ze zo'n 330 km per uur en hij uh, was hem even helemaal kwijt, lanceerde zichzelf, maar kwam met de schrik vrij en is uh, de eerste uitvaller van deze Grand Prix. Amonza ja, Monza is een uh, circuit waar hoge snelheden worden gehaald en waar het een dus zwaar is voor de remmen. Nou, het is uh, lekker weer, graadje of uh, 26, dus het zou eens een uh, mechanische slijtageslag kunnen worden en ook uh, zwaar voor de banden. Hoe is de situatie in de race als we 11 ...van de 53 ronden hebben gehad. Uh, geen vuiltje aan de lucht voor de man die van pole position mocht vertrekken... ...Lewis Hamilton. Een week geleden was hij ook nog betrokken... ...bij die startcrash veroorzaakt door Romain Grosjean... ...die daarvoor één race werd geschorst. Hamilton dus uh, nu al een seconde of vier voor Felipe Massa... ...die toch wel uh, verrassend goed vindt rijden. Had het ook goed gedaan in de kwalificatie met uh, de derde plaats. Jensen Button bij de start één plekje ingeleverd ten opzichte van Massa... ...stond samen met de Hamilton op de eerste startrij. Hij ligt derde. En dan Sebastian Vettel opgeklommen naar de vierde plaats. Maar het is duidelijk dat de Red Bulls met name op snelle circuits... ...zoals uh, Spa week geleden en Monza... ...niet vooral in de kwalificatie lekker uit de verf komen hebben. Moeite met de snelheid op de lange rechte stukken. Ja, het afschaffen van die exhaust blonde diffusers zoals ze mooi heeft. Uh, die is gewoon uh, in de band gedaan door de FIA ...omdat de Red Bulls snel waren. Dat uh, ja, uh, heeft toch uh, de impact op de snelheid van de Red Bulls. Dan Alonso, inmiddels van tiende naar de vijfde plaats. De koploper in het wereldkampioenschap is Michael Schumacher voorbij. Die ligt nu 60. En Rijkonen is de nummer 7 in de race. Alonso die zal blij zijn als hij weer aan de finish komt. Want hij was vorige week, ja, kon er helemaal niks aan doen. Maar de slachtoffer van Romain Grosjean. Maar uh, hij is snel. Had een probleempje in de kwalificatie. een technisch mankement, en kon niet verder komen dan de tiende plek. Maar dat is wel een man waar we in de race rekening moeten gaan houden. Straks gaan we het om wel even hebben, Tom, over de aanwezigheid van de Italiaan in, in de Italiaanse Grand Prix. Maar voorlopig aan de leiding, na 11 van de 53 ronden, Lewis Hamilton hier in Monza. Een uh, gepassioneerd en aandachtig kijker naast mij is Hans van Lozenoort... die zijn blik er bijna niet van af kan houden. Maar Hans, je bent hier omdat we nog andere uh, motoren... Uh, en men dan door het zand met name gaan rijden vanmiddag... en al hebben gereden. En dan weet je, zelfs als je die sport niet zo volgt... dat Jeffrey Hellings vandaag wereldkampioen kan gaan worden. Kon gaan worden. Er is al een race gereden. Zijn zijn kansen nog groter geworden? Zijn kansen zijn nog iets groter geworden, want hij heeft de eerste manche in Faenza uh, heeft heeft gewonnen. Dat is een uh, kilometer of 200 van uh, de buurt van Milaan vandaan, waar die Formule 1 Grand Prix wordt verreden. Dit ligt in Emilia-Romagna, vlak bij Imola, ook bekend van de Formule 1 wereld. Daar, daar leeft de motorsport heel erg, daar wordt voor de tweede Italiaanse Grand Prix van dit seizoen georganiseerd. En Herlings, ja, die moet afrekenen met Tommy Searle, dat is zijn enige concurrent. En ja, dat heeft hij gedaan, hij won de kwalificatiewedstrijd gisteren en... Ging meteen na de start op kop rijden. Sloeg een gat van drie, vier seconden. En er is niemand meer in de buurt gekomen. Dus Herlings wint gewoon. Is op weg naar die wereldtitel. Want, even voor de mensen die dat iets minder gevolgd hebben. Hij gaat het hele seizoen al aan de leiding. Dit is zijn enige concurrent. Er komt nu een tweede manche. Maar zijn voorsprong is dus weer uitgebreid. Het kan hem bijna niet meer ontgaan. Toch? Nee, bijna niet. Hij heeft 68 punten voorsprong. En dat betekent dat als zijn grootste concurrent Searle die, die tweede manche zou winnen. Dan heeft Herlings zelfs aan de veertiende plek voldoende. Dan is die wereldkampioen. En ja, dat zou heel knap zijn. En dan daarbij te bedenken, Jeffrey Herlings is dit jaar in geen enkele Grand Prix, in geen enkele manche uitgevallen. Hij heeft alles uitgereden. Dus die, die KTM-motor waar hij mee rijdt is ook heel erg betrouwbaar. MX2-klasse, uh, er is ook een MX1-klasse. Dat is de grote broer, mogen we dat zeggen. Wij komen er zo op, want ook daar kan de wereldtitel vandaag vallen. Of is misschien al gevallen. Eerst even, zo'n Herlings, is het een normaal iets? Gaat hij nog een jaartje MX2 rijden? Of ga je nu als wereldkampioen al, al denken aan die MX1? Ja, daar kun je wel aan denken aan de MX1. En waar Herlings met name aan denkt is uh, om naar de Verenigde Staten te gaan. Uh, daar wordt het grote geld verdiend. Daar rij je ieder weekend voor stadions met 25.000, 30 30.000 mensen. Uh, een geweldig circus daar. Die, die sport die wordt van, uh, van coast to coast uh, be beoefend. En, en ja, dat is een beetje het Valhalla van de motocross. Dus daar wil hij graag naartoe. Maar hij heeft voorlopig afgesproken met uh, zijn teambaas Stefan Everts en met, uh, met de KTM-fabriek. Dat hij in ieder geval in 2013, als hij wereldkampioen wordt, zijn titel gaat verdedigen. Want hij is 17 jaar. Hè? Dat vergeet we bijna. Ja, precies, nog net. He? Nog nou, net. Ja, nog, Volgende week wordt hij 18. Ja. En. Uh, ja, er zijn ook wel jongere wereldkampioenen geweest dan Herlings hoor, maar het is toch heel erg knap wat hij ja, gedaan heeft. Hij heeft natuurlijk ook in allerlei andere klassen is hij kampioen geworden. 65, 85 CC heeft het hele traject heeft hij afgewandeld. Overal kampioen geworden. En ja, het is een, het is een mannetje met bravoure. Uh, uh, hij rijdt ook als een kampioen als je helemaal niet hoeft te winnen... om toch wereldkampioen te worden. Ja. En je neemt het initiatief en je laat zien dat je er bent. Ja, dat is een uh, geweldige indruk die hij achtergelaten heeft. Dus dat gaan wij rond de klok van vier binnenslepen, die wereldtitel. Klopt dat een beetje? Ja, dat klopt. Die, die tweede man gaat om uh, iets over drie uur van start. 35 ja. minuten en twee ronden. Ja, voor vier uur. net voor vier uur moet het bekend zijn. Voor vier zijn. uur geef jij ons een wereldkampioen. Uh, dan naar die MX1-klasse, de grote broer. Uh, want het is het einde seizoen. We naderen ook daar... de beslissing, of is die er al? Die is net gevallen. Uh, MX1-klasse is wereldkampioen geworden. Tony Cairoli, de Italiaan. Hij komt uit Sicilië, moest nu helemaal naar het noorden toe om uh, voor de punten te rijden, maar een groot feest daar op dat circuit van Faenza, want voor het en, eerst kampioen voor eigen publiek, hè? Maar een naam waarvan ik zelfs weet dat hij al vaker wereldkampioen toch is? Ja, de zesde titel de zesde is dit. Titel. Ja, Kijk ja. Aan. En nu voor eigen publiek. Dus groot feest daar. Hij is op de schouders gegaan, is daar die berg op gedragen. Net, hè? Oh, Fantastisch. Dan gaan ja. we met Herlings rond de klok van vier. <laughs> en jij gaat het allemaal voor ons volgen. Hans Verloos, hoor, dank. How, how can it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 is it so wrong to be human after all? Draw me to the street of undefined illusion. Those diamond dreams, they can't disguise. I'm yeah. yeah. Together, not so enough. It's not so wrong, but only human after all. These changes. Kairi Brothers en Laura Jansen met Something About You. Kenden we ook van level 42, dit nummer. Voetbalbericht, toch wel een beetje verrassend. Uh, wat mij betreft, doelman Tim Krul. Gisteren heeft hij zaterdag tijdens de training bij, -quick, of nee, sorry, bij Quick Boys... zijn linker elleboog geblesseerd Krul, die vrijdagavond nog het Nederlandse de met 2-0 gewonnen WK-wedstrijd, kwalificaties, wel tegen Turkije... zal dan ook niet meereizen met de selectie naar Budapest. Bondscoach Louis van Gaal heeft Jeroen Zoet... Nu toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal voor deze kwalificatiewedstrijd. 21 jaar is Soetpas. RKC Waalwijk is zijn club en het is zijn debuut in de Oranje selectie. Um, we spelen aanstaande dinsdag om half elf... in het Verens uh, Puskas Stadion in Hongarije. Dus tegen de Hongaren en de andere keepers. U weet het nog wel, Stekelenburg is een van die andere keepers. En vorm. En wie zal de keeper? Nou, we hebben in ieder geval weer wat om het is even over te gaan hebben. We gaan naar golven kijken en dan gaan we het hebben over Maarten Lafeber. Want voor hem zit het KLM open erop. Op vrijdag met pijn en moeite, hè. dan moet je bij die bovenste helft van het schema komen, haalde die net. Maar vandaag had hij een goede slotronde, eh, 67 slagen, dat is drie onder de baan, drie onder par. En totaal is de man die in 2003 die toernooi nog won, uiteindelijk uitgekomen op twee onder par. En Lafeber was al met al dan ook best te spreken over zijn prestatie. Ja, ik ben tevreden over vandaag. Vandaag een stuk beter gespeeld. en. Uh... Tito 3 was het moeilijk deze week voor me. En, uh, de vorm was er niet echt, maar ik heb hard gevochten. En uiteindelijk uh, was ik happy met de 67 vandaag. Is dat gevecht zelfs voor jou om de kut te halen op vrijdagavond nog steeds zo'n ja. spannende aangelegenheid? Jawel, op zich wel. Ik denk dat, dat, dat het extra spannend is in Nederland natuurlijk. Ik denk, uh, we zijn natuurlijk wel gewend. Je bent op een gegeven moment uh, heb je wel de routine erin, maar in Nederland is de druk natuurlijk hoger. Je wil goed spelen in eigen land. En, uh, ja, als het dan niet heel lekker loopt, dan wordt het wel een gevecht. En dat was bij mij wel het geval. Hey, is, is dit weer, hè, deze omstandigheden, is het lekker voor een golfer? Ja, het is fantastisch. Ik denk dat dit, uh, ja, Dutch Open verdient dit weer niet ook. De laatste paar hebben we natuurlijk slecht weer gehad. En voor, ook voor alle mensen en de vrijwilligers en organisaties is het natuurlijk helemaal top. Ja. En uh, voor ons spelers is het ook ideaal. Je zei al, een lekkere dag. Toch wil ik het nog even met je hebben over hole 12. Ja. Wat gebeurde er? Ja, wij noemen dat een traditionele schenk noem je dat. Normaal mag je het woord niet echt in de mond nemen, maar ik had een perfecte drive. Ik zat aan een eagle te denken en uh, ik raakte ook compleet verkeerd en er de bos in. En uh, ja, vervolgens een dubbelbogie. Ja, kost je dus twee slagen. Ja, ja en, en wat dat betreft had je op min 5 kunnen uitkomen vandaag. Dan nou, was het een fantastische dag geweest. Ja, dan heb je helemaal gelijk. En dat was ook een beetje mijn target vandaag, ook met mijn caddy. Zelfs nou min vijfde uit kunnen slepen, kunnen we een mooie sprong maken. Maar uh, ja, aan de andere kant, uh, misschien als ik daar een birdie had gemaakt... had ik niet vier birdies op de laatste paar holes gemaakt. Dus uh, ja, uiteindelijk is het denk ik een goede dag geweest. En uh, de score was reëel zoals ik speelde. Ja, we hebben nogal wat beelden van jouw laatste put van vandaag. Hoe je hier op de achttiende eindigde. Uh, is het dan ook nog een, een, een strijd, misschien onderling, met de andere Nederlanders... jullie vieren, wie de beste wordt van de KLM Nee, daar ben ik eigenlijk geen moment mee bezig geweest. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht dat voordat de dat, ja, voor week begon dat Joost Luijten het wel zou zijn. Ik heb vorige week drie dagen met Joost gespeeld en die speelde echt fantastisch. Maar ja, zo zie je golf is heel onvoorspelbaar. Maar ik ben deze week echt alleen met mijn eigen golf bezig geweest. En uh, het is leuk, ik zie net Richard een hele mooie eagle maken op, op 18. Uh, maar ja, je bent zelf bezig met je eigen spel en dat is het belangrijkste. Nou ben jij hier in uitstekende vorm naartoe gekomen. Hè? Want je speelde hiervoor in Schotland, eindigde daar zelfs in de top drie... Dat is toch een lekkere boost geweest voor je? Ja, absoluut. Die had ik absoluut nodig. En uh, ik had liever in uh, ja, 39 of whatever ik nu word uh, geworden in, in, uh, in Schotland en derde hier. Maar uh, nee, het was voor mij belangrijk om weer goed te spelen. Het, heeft, het is een tijd uh, geleden en uh, uh, voor het vertrouwen is dat belangrijk. En ik heb het ook hard nodig. Want de strijd om de kaart, om het, het, het, het, het bewijs van deelname voor het seizoen daarna, dat is eigenlijk een continue strijd, hè, die ook jij moet voeren. Ja, natuurlijk. De laatste paar jaar is het natuurlijk niet zo lekker gegaan. En uh, de jaren daarvoor was ik eigenlijk ja, voor de zomer al klaar met, met dat doel om, om je kaart te houden. Maar uh, ja, het was voor mij dat wat dat betreft was ik Lennie erg zeer belangrijk, die derde plek. En uh, ook vandaag was een hele erg belangrijke dag dat ik in ieder geval opgeschoven ben. En voor de ranking is het uh, cruciaal. Qualifying School. Dat heb je vorig jaar gedaan. Is dat nog aan de orde dit jaar? Nou ja, ik moet nog wel wat doen om het, om het te ontwijken. Maar ik heb vorig jaar gezegd toen ik mijn kaart haalde... Dat, dat wil ik nooit meer doen voor de rest van mijn carrière. En daar uh, ja, kan ik nog steeds uh, klaarspelen. Dus ik verwacht de komende weken... Uh, de goede lijn door te trekken en de te klaar. Dat was Maarten Lafeber in gesprek... met de man die normaal hier naast mij zit... maar de Qualifying School voor de Dutch Open had gehaald. Dus hij mocht dit weekend dat gaan doen. Twan van Peperstraten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is twee minuten over half drie, dus de hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Gert Kluik. De Iraakse vicepresident Tarek al-Hashemi is bij verstek ter dood veroordeeld. De Iraakse rechter stelt dat Hashemi leiding heeft gegeven aan doodseskaders in de jaren na de val van Saddam Hussein. Hashemi heeft de beschuldiging altijd tegengesproken. Hij zit in Turkije en dat land heeft laten weten hem niet uit te leveren. Zo'n 2,5 miljoen mensen hebben de afgelopen weken de stemwijzer op internet ingevuld. een van de hulpmiddelen voor de Kamerverkiezingen op internet. Bij de vorige verkiezingen werd de stemwijzer meer dan 4 miljoen keer geraadpleegd. SP-leider Roemer denkt dat hij na de verkiezingen gewoon in de Tweede Kamer blijft als hij geen premier wordt. Toch zei hij in het tv-programma Buitenhof een plaats in het kabinet als vicepremier onder PvdA-leider Samsung niet helemaal uit te sluiten. En prinses Maxima doet vanmiddag mee aan een zwemtocht in de Amsterdamse gracht. Ze dus is zojuist het water ingegaan. De zwemmers halen geld op om de ziekte ALS te bestrijden. Aan de actie City Swim doen zo'n 1100 mensen mee. Naast Prinses Maxima zwemmen ook prominent als Pieter van de Hogeband, Band, Maneen Veldhuis, Ronald de Boer en Johan Kenkhuis mee. Er is inmiddels al een paar honderdduizend euro opgehaald dankzij sponsoren. Dat zijn de hoofdpunten. Sport Radio NOS, Bijna vier minuten over half drie. Hoe zou het toch gaan met de Grand Prix Formule 1 van Italië? Ronald van Dam. Ja, daar gaat het uh, heel erg goed mee. Er wordt uh, hard gereden op dit uh, snelle circuit in Italië... waar heel veel Italiaanse fans langs uh, de kant staan. En die hebben de eerste pitstops gezien. Uh, het bal werd geopend door Michael Schumacher... vanaf de zesde positie teruggevallen buiten de top tien. Daarna was het de beurt aan uh, Raikkonen die volgde en Felipe Massa. En we kijken nu naar uh, de pitstop van Sebastian Vettel... de man die op de derde plaats lag... Dit Lijkt dus een eenstopper te geworden. Je begint op de medium compound en je maakt de race af op de hardere van de twee. Als die banden het tenminste uithouden. En dan een mooi gevecht tussen Vettel en Alonso in de pits. Ja, bij gebrek aan inhaalacties moet je je daar dan even op concentreren. Maar het is Vettel die in ieder geval weer als eerste voor de Ferrari de baan op komt. En dan even kijken of je goed uitkomt en niemand voor de voeten rijdt. Of voor de wielen zou ik willen zeggen. En dan duiken ze achter de massa weer de baan op. Dus daar is Vettel nog weinig mee opgeschoten en Alonso ook niet. Maar goed, de pitstopstrategie is belangrijk. Hoe ga je nu de rest van die 32 ronden die je nog moet rijden met jouw hardere compound op? Kun je de race uitrijden of moet je nog een keer naar binnen aan het eind van de race? Voor een splash en dash. In dit geval nog geen brandstof. Maar wel een paar nieuwe bandjes die je dan tot de finish kunnen brengen. Dat uh, zal het verhaal gaan worden van deze race. En uh, Alonso is het de te kloppen man in het uh, kampioenschap. Met een voorsprong van 24 punten op Sebastian Vettel. Webber is de nummer drie. Maar die had altijd een hele slechte kwalificatie. Slechts elfde. En Raikkonen staat aan vierde voor de twee. McLaren's van Hamilton en Button. Button op 160 punten. Maar die heeft al geroepen, ik kan ook nog steeds wereldkampioen worden. En dat is wel het verhaal van Formule 1 dit seizoen. Het is spannend. De auto's zijn aan elkaar gewaagd. We hebben nog na deze race zeven races voor de boeg. En er is nog helemaal niks beslist. En ook niet op het circuit van Monza. Behalve dat de klerens van Hamilton en Button er wel heel erg goed uitzien. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. And hold her tight, so happy together.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 2 nee, minuten 50 duurde het maar happy together. Maar als u bedenkt dat de Turtles het zongen, is dat natuurlijk best wel weer snel. En die houtkamp uh, en de brilstand, bij voetbal schrikken we er niet zo van. Maar uh, bij honkbal wel. En dat was het de laatste keer bij Nederland-Tsjechië. En nog steeds 0-0. Ja. Uh, ja, ja, ja. En uh, we hebben het over Peter Tsjech gehad. Die slaat zojuist de tweede hongslag in deze wedstrijd. Hij, uh, we zitten in de eerste helft van de 7-inning. En de achtervanger hij is dus ook zeg maar de, de, de aanvoerder van de verdediging van de Tsjechen. Die verdediging speelt werkelijk boven zichzelf uit. Af en toe schitterende vangballen. Uh, zojuist eentje van de tweede hongman. Echt hoe hij hem uh, ving met een mooie duik uh, half hoog. P pakte, plukte hij de bal uit de lucht, uh, was uh, uitstekend. En die Tsjech die staat nu op het eerste honk, Peter Tsjech. Uh, van Tsjechië die uh, met, uh, wel met twee man uit. En we zitten al in de eerste helft van de zevende inning. Zo dadelijk gaat de zevende inning stretch uh, uh, gebeuren. Dan uh, gaat iedereen zingen. Maar nog niet echt van harte. Omdat nee. uh, ja, het uh, volgepakte stadion had toch verwacht... dat het in vijf innings gebeurd zou zijn met een uh, nulletje of vijftien. Maar uh, dat is dus niet het geval. We zitten in de eerste helft van die zevende inning. 0-0 de stand. En Nederland heeft uh, aanvallend gezien ja, niet uh, echt veel klaar kunnen spelen... op uh, Mikkel Sobotka, de werper, die uh, de ballen heel rustig... En langzaam met curve uh, gooit. En daar hebben de slagmensen, met name de zeg maar, Amerikanen... die in het Amerikaanse profhongbal spelen... die hebben daar heel veel moeite mee. Want die zijn gewend om ballen met zo'n 120, 130 kilometer per uur... op zich af te zien komen. En als zo'n bal dan gegooid wordt met 100 kilometer per uur... dan is het heel moeilijk om die bal uh, lekker ver te slaan. Want het is heel simpel hoe harder je gooit... hoe harder je een bal ook weer terug kunt slaan. En dat is duidelijk. Dus veel vangballen in het buitenveld. Want uh, de hongslagen. Zijn duur voor Nederland. Opvallend dus 0-0 in de eerste helft van de zeven inning bij Nederland-Tsjechië. Gaan ja, we naar het golven hier om de hoek? Ragnar Niemeyer met Spanjaarden in uh, pole position, om het maar even zo te zeggen. Maar de nee, wedstrijd ja. loopt en loopt. Hè? Ja, we zijn 10 11 holes onderweg. En als je het hebt over de leiders, dan zijn dat Peter Hansson uit Zweden. De enige speler in de top van het klassement die erin slaagt om onder par te spelen. Een rondje vandaag van één onder het baangemiddelde. De rest speelt of par of zit er boven. Er zijn ook wel wat mensen, denk ik, bijvoorbeeld Storm en Jamieson... die wat zijn weggezakt, die last hebben van de stress. En kijk je bijvoorbeeld naar uh, Gonzalo Fernandes Castaño... de man die één slag achter die twee leiders staat. Die zag zojuist in het uh, bos gaat schade oplopen... Lopen in de baan en uh, gaat uh, een, een bogey laten noteren, denk ik. Moet dan ook nog een takje weghalen achter zijn bal. En dan denk je, ai, ai, ai, ai, ai. als die bal uh, ja, verplaatst, als die uh, ergens anders komt te liggen door het weghalen van zo'n takje, dan krijg je strafslagen, krijg je hele grote problemen. Ik denk dat het uh, wel eens zou kunnen gaan tussen deze twee mensen, tussen Peter Hanson en Pablo Larrazabal de man uit Barcelona. Hanson uit Trelleborg, 34 jaar, derde geworden op de Masters dit jaar en hij gaat als een ijskonijn eigenlijk vooralsnog door de banen. Je geeft hem op dit moment de beste kansen. We kunnen het slotsommetje maken wat betreft de Nederlanders op de slotdag. 21ste plaats voor Richard Kind. Uit dus met een eagle. Maakt een 3 daar op hal 18 in plaats van de 5 die er voor de profs voor staat. Op een 39ste plaats maakt Lafeber. We hebben hem gehoord vooralsnog tenminste. Dan 46ste Daan Huizing en 54ste met plus 4 voor de dag. De Robert-Jan Derksen die maakt geen ronde van par. Dat zijn 70 slagen over 18 hals. Hij heeft er 74 nodig en gaat nog eigenlijk door het ijs dan. Want dit zijn wel de toernooien waarop een speler als Robert-Jan Derksen... geldt ook voor Joost Luiten, waarop zij worden afgerekend. Het is bloedstollend spannend aan de kop van het klassement. De baan is werkelijk in topconditie. Er zijn veel toeschouwers. De baan is wel wat hard. Betekent dat met slagen richting de vlag... dat de bal nog wel eens wil wegspringen her en der. En wat verder wil komen te liggen dan eigenlijk de bedoeling is. En vervolgens zijn de greens razendsnel bij het putten. En ondanks het feit... dat als mensen zo ontzettend ervaren zijn en allemaal weten wat er te kopen is in de internationale golfwereld, blijken ze dan toch met die omstandigheden moeite te hebben. Twee leiders in de wedstrijd. Peter Hansson uit Zweden, Pablo Larrazabal uit Barcelona, Spanje, allebei op min 12. Dan Gonzalo fernandez Castanjo op min 11. En dan komen er wat mensen met min 9 en min 8, onder meer de belg kossaars Maar die zie ik er met zo'n 8, 9 holste te spelen niet meer bijkomen.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 Beautiful Met Freedom. Vandaag de Gala rit richting Madrid. Het slot van de Vuelta. De derde grote ronde na de ronde van Italië en de ronde van Frankrijk. Um, Gio Lippens, die de hele ronde gevolgd heeft. Gio, we hebben het er al een paar keer over gehad. De Vuelta, de derde. De laatste van de grote rondes dit jaar. En mag ik eigenlijk zeggen, met afstand ook de mooiste van de grote rondes dit jaar. Ja, het was zeker de mooiste ronde van het uh, afgelopen jaar. Zeker als je het vergelijkt met uh, de Tour. Uh, de toch misschien ook wel een klein beetje tegenvallende Giro. Zeker als je het vergelijkt met de Giro van een jaar uh, daarvoor. Uh, en uh, ja, ik denk eerlijk gezegd dat het de mooiste ronde is van uh, nou ja, heel wat meer jaren. Uh, als je kijkt naar de grote ronde... In die afgelopen jaren. De Velta was echt super spectaculair. Eigenlijk tot, uh, tot en met gisteren wisten we nog niet helemaal zeker wie nou die Velta ging winnen. Ja, en gisteren natuurlijk, hè, de dag voor de gala voorstelling van vandaag. Net als in de Tour. Nou, nu weten we het vrijwel zeker, zou ik bijna zeggen we durven wel op hem in te zetten, op, ja. op Contador natuurlijk. Want daar doe je op. Die eerst, laten we daar nog heel even naar terug gaan. Uh, Ik las zelfs in een krant misschien wel... tussen de twee en 300 demarages geplaatst had... om Rodriguez kwijt te raken. En toen uiteindelijk kwijt raakte op een dag... dat iedereen dacht dat het niet zou kunnen. Ja, maar dat typeert nou Alberto Contador... op het moment dat je hem eigenlijk afgeschreven hebt. Ik kan me die Tour nog herinneren... dat hij samen met Lance Armstrong uh, vocht om het kopmanschap uh, van, uh, van zijn ploeg. En uh, de etappe na Verbier, denk ik, dan altijd... Etappen waarin uh, ja, eigenlijk toch uh, hij niet echt mocht aanvallen. Het gold trouwens ook voor een eerdere etappe al in uh, Andorra. En hij valt gewoon aan op momenten dat je het niet verwacht. En eh, slaat dan ook vaak zo ongenadig hard toe. En inderdaad, die etappe van afgelopen dinsdag... Eh, een etappe waarvan iedereen zei, het is een tussenetappe. We hebben net die verschrikkelijke zware klim gehad van de dag ervoor. De Quito Negro, stijgingspercentages tot 30 procent. We wachten allemaal op de etappe van eh, zaterdag, van gisteren dus. Die etappe naar de Bola del Mundo. Ook alweer zo'n idiote berg met enorme stijgingspercentages. En wat doet, komt daardoor dan op het moment... dat die merkt dat hij op die maandag, dat hij Rodriguez niet kan losrijden... pleegt hij gewoon een soort zelfmoordaanval uh, eigenlijk... Uh, op een bergje van de tweede categorie. Op het moment dat iedereen rustig met de handjes op het stuur naar boven fietst... en denkt, nou weet je wat, vandaag komen we wel door. En... Dat was ook wel mooi. Rodriguez zei het na afloop ook. Ik zat eigenlijk al een beetje de kroon op mijn werk te zetten. Ik had al een beetje het gevoel... ik heb de Velta gewonnen alleen zaterdag nog even goed doorkomen. En op dat moment demareert Contador. En, en dat typeert toch wel ja, het grote hart van deze renner. Want uh, je kunt er ook veel uh, ja, foute dingen over zeggen. Negatieve dingen, laten we eerlijk zijn. Hij heeft toch een tijdje aan de kant gezeten uh, uh, wegens een affaire. Hoe klein de hoeveelheid, clenbuterol ook was... die er in zijn lichaam werd aangetroffen. Maar de manier van rijden van Contador... Ik vind het absoluut ja, de grootste renner van, van vele afgelopen jaren. Van vele afgelopen jaren. Hij gaat winnen op een uh, Spaans podium. Uh, straks is voor de Spanjaarden ook de, de belangrijkste ronde. Maar laten we die twee andere namen dan niet vergeten... die deze ronde gekleurd hebben. Valverde en Rodriguez. Want ook zij hebben met een leven hard gereden. Ze hebben met een Leeuward gereden. Ze hebben eh, slimmer gekoerst vaak. Ze hebben in ieder geval ervoor gezorgd dat Christopher Froome... Hè, de man waarvan iedereen ja. eigenlijk zei na de Tour de France... toen hij niet mocht, van, nou dan zal hij straks in de Vuelta zal hij wel ongenadig hard toeslaan. Wat een geweldige renner is dat hij kan tijdrijden, hij kan klimmen als de beste. Misschien wel beter dan Bradley Wiggins. Ja, we weten het nu. Uh, het is hem niet gelukt in deze Vuelta. En dat heeft niet alleen te maken met het feit dat hij die zware Tour achter de rug heeft. Want dat speelt zeker mee. Maar het heeft vooral ook met het feit te maken dat... die Span ...in ieder geval op één wiel gekoerst hebben. Dat was het wiel van Christopher Froome. Hij mocht niet weg. Ik kan me nog een demarage herinneren... ...ergens in de eerste week van deze Velta. Een van de eerste bergetappes. Froome demareert, denkt ik heb een gat geslagen... ...denkt ik heb Contador aan mijn wiel. Mooi, want nu gaan we samen gaan we weg. En Contador bleef gewoon in zijn wiel zitten... ...en nam niet over, want alles liever dan Froome op het podium. Dan komen we toch ook bij de Nederlanders. Twee Nederlanders in de top 10 van een grote ronde. Dat hebben we lange tijd niet gehad. Het is bijna slogan van de ploeg waar ze voor rijden. De Rabobankploeg, die dat voortdurend uitdraagt. Hoe moeten we dit zien? In welk perspectief? Want het is een goede prestatie. Anderzijds is het gaatje naar de absolute top, dat ook nog echt. hè? Ja, ze hebben dus niet echt meegedaan. Want dat viel toch iedere keer wel op. Zeker in die beklimmingen, de vele beklimmingen. Hè, tien aankomsten bergop in deze Vuelta. Ze zaten er altijd goed bij. Vooral op het moment dat ze zelf het tempo konden dicteren. Dat zag je gisteren ook wel weer. Robert Geest, met die prachtige stijl van hem. Met die typische stijl, mond een beetje open. Een beetje scheef op de fiets zit en dan maar eh, doorrachen. Uh, hij rijdt op kop. Maar op het moment dat dan Valverde of Rodriguez of Contador gaat... dan hebben ze geen antwoord. En dan kunnen ze er niet bij blijven. Dat is niet echt een schande. Want ik denk... Ja, ja, uh, deze drie steken er echt met kop en schouders bovenuit. Boven de rest van dat hele veld. Maar het geeft wel even aan dat ze er nog niet zijn. En dat Geesink er ook nog niet is. Aan de andere kant. Hè, een jaar geleden zat Geesink letterlijk met zijn poot omhoog. Nadat hij zijn uh, bovenbenen had gebroken. Ja. Uh, vlak voor het wereldkampioenschap in Kopenhagen. En toen hadden we toch eigenlijk heel weinig hoop erop. Dat hij dit seizoen überhaupt nog zou meedoen om de prijzen. Uh, dus, dus wat dat betreft is het al een wonder dat Geesink zover is. En ten dam. Dat is sowieso een mooi verhaal. Want Dam is toch een beetje de atypische renner. Hè? Wat iedereen altijd zegt. doet dingen die normale renners niet doen. Uh, gaat tussen de Tour en de Vuelta. Gewoon met een campertje. reist. Die door Nederland. Op campings gaat hij staan. En gaat vanuit die camper naar de criteriums toe. En slaapt s'avonds gewoon weer in zijn eigen bedje in de camper. Ja, en rijdt dan meteen na die vakantie. Rijdt gewoon weer een, een uitmuntende Vuelta. Want dat moet je echt zeggen van Laurens Dam. Naar zijn kwaliteiten gemeten. Heeft hij echt een uh, perfecte Vuelta gereden. Met die achtste plaats. Hij stond zevende hè, tot gisteren. Ja. maar goed, Goed, werd op het laatst nog even voorbij gereden door Talensky. Maar dat ja top 10 in zo'n grote ronde voor Laurens ten Dam is echt een, een, een dikke pluim. Dan nog één ding, want we hebben ook een kleine Nederlandse ploeg... zoals we dat noemen, die meedoet, Argos. Uh, vier etappe overwinningen en... Misschien wel nog een vijf uur vanmiddag. He. Ja, ik denk het wel hoor. Want die weg in Madrid is wel wat breder dan de weg waar uh, laatste uh, Benatti... Danielle Benatti de enige sprintetappe won buiten de etappes... die John Degenkolp had gewonnen voor Argos. Uh, dus dus uh, Degenkolp zat op dat moment een beetje klem. Werd niet helemaal goed gebracht door zijn ploeg. wat. Daarvoor eigenlijk altijd toch wel een beetje het voornaamste was dat die ploeg hem geweldig goed afzette. Uh, dus ik denk eerlijk gezegd dat Dekenkop vandaag wel weer gaat meespelen. Maar het had natuurlijk wel heel erg uh, mooi uitgezien als hij 6 op 6 had gesprint. Zes vlakke aankomsten, zes echte sprints. Waarvan je op voorhand kon zeggen. Oké, okay, hier wordt maar, gesprint. Maar 5 de... op 6 doe je toch ook nog wel voor in de ik wou net zeggen. En <laughs> zeker voor zo'n ploeg als Argo Shimano. Ja, dat... Het blijft toch een beetje in het. Nou ja, we zeggen dat ja. altijd het braafste jongetje in de klas. Uh, de ploeg die altijd blij is dat, die aan, dat, dat het een grote ronde mag meedoen. Uh, maar ze beschamen het niet in deze veld, ze doen het geweldig. We gaan nog kijken, want daar zit de meeste spanning en natuurlijk naar uh, de prachtige binnenkomst van Contador en zijn Spaanse vrienden van We zijn net de gestart, hè? we zijn net gestart, maar we, we mogen nog even eerst de plichtplegingen en dan gaan we fietsen. Acht kilometer achter de rug, om, Dus het is nog heel vers allemaal. Uh, wij horen je, wij horen je. Gio Lippens volgt voor ons de laatste etappe van de Vuelta. We gaan weer natuurlijk naar de Formule 1. Uh, wij zijn altijd neutraal, Ronald van Damme, Dat weet je, want anders moet je favoriet. Maar toch, ik een beetje van Alonso. Hoe gaat het met hem? Nou, het gaat goed met Alonso. En uh, hij had net even een, een akkefietje, zoals ze mooi heet, in de van Grande met uh, Sebastian Vettel. Alonso, overduidelijk de snellere, wilde de buitenom voorbij en werd eigenlijk helemaal naar de zijkant gedwongen over het gras en half door het gint en de stof door Vettel. En die heeft daarvoor de. Uh, de wedstrijdleiding heeft er even naar gekeken. Een drive-through penalty gekregen. Die moet hij dus binnen twee rondjes gaan uitzitten. Dat betekent een extra bezoekje aan de pits. Op de toer, de begrenzer, als een slag bijna door die pitsrijder. Dat is zeer wekkend voor een coureur. Dat betekent dat Vettel wat plaatsen in gaat leveren. En dat is goed nu voor Fernando Alonso. Die koploper is in het wereldkampioenschap met 24 punten voorsprong op Vettel. En daarbij. Oh, en is natuurlijk een van de McLennans volgens mij. Stilvallers zie ik dat. Goed, is dat Button? Ja, Jensen Button lag op de tweede plaats en parkeert zijn auto in het gras. Ai, ja. ja. Ay, ay, ay. De man van de tweede plaats valt uit. Weer goed nieuws voor de Alonso. Die bovendien achter het Massa rijdt. Nou, Massa zal nog geen strobreedte in de weg leggen. Die zal hier nog een plaatsje op gaan schuiven. Dus uh, het ziet er allemaal goed uit voor de Spaanse coureur hier. 34 ronden inmiddels gehad van de, in totaal 53. Laten we hopen voor Lewis Hamilton dat zijn McLaren het wel vol kan houden. Hij ligt nu aan de leiding. Massa inmiddels tweede. Alonso dus derde. Vettel schuift op naar de vierde plaats. Maar die boetes dus binnenkomen voor die drive penalty. En dan krijgen we Goedholt, Michael Schumacher. Die vijf keer de grote prijs van Italië op dit circuit won. Op de vijfde plaats voor Kimi. En de Mexicaan Perez van Sauber. Ja, Martin Whitmarsh, de teambaas van McLaren, schudt het hoofd. Hoe is dit nu weer mogelijk? Zo'n snelle auto. En dan valt die McLaren van Jensen Button net voorbij de helft van de race. Met nog twintig uh, rondjes ruim voor de boeg uit en stapt hij over de vangrail. En is zijn race de winnaar van België een week geleden voorbij.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 Some say it's in the master's plan Some say it's special kind of high Now Some say that love will make you cry some say it's in the master's plan now. some say it's a special kind of heart some say that love will make 67, Nina Simon met Somse. We gaan even snel naar Andy Houtkamp. Want Somse, dat uh, Tsjechië een goede kans heeft, hè, ja, het is niet te geloven wat hier gebeurt, want Tsjechië staat met 1-0 voor. En uh, hadden net drie honken bezet met 0 uit. Nu is er 1 uit, omdat er iemand uitgaat op de thuisplaat, uh, Jacob Heijeman. Uh, maar Nederland staat dus in de achtste slagbeurt van de Tsjechen met 1-0 achter. Uh, nieuwe werper David Bergman. Ja, Cuba is geen Tsjechië. Cuba daar stond hij vorig jaar tegen te gooien in de finale van het WK. En heeft problemen met de Tsjechen. Twee keer een honkslag, twee foutjes gemaakt door het veld. En nu nog steeds drie honken bezet. En Eén man uit en 1-0 achter dus Nederland tegen Tsjechië. Kijken of we nog een balletje mee kunnen nemen zo vlak voor het nieuws. Jawel, en die bal wordt geraakt maar gaat fout. Maar Nederland dus in de problemen tegen de Tsjechen, Wie had dat kunnen denken? In de eerste helft van de achtste inning staat Nederland met 1-0 achter tegen Tsjechië. Vervolg van die wedstrijd en natuurlijk ook van de Formule 1 van Italië. De finish in het volgende uur. Want we gaan even uit voor het nieuwsblok van 3 uur. Maar zijn daarna tot 6 uur vanavond bij U terug. Met NOS Radio 1 langs de lijn. NOS langs de lijn, op 1.